Drie uur. Waterwacht moet met het Rwesjournaal. ...sympathiseren met extremistisch geweld. Donner maakte een vergelijking met geweld tussen katholieken en protestanten... in Noord-Ierland in het verleden. Toen werd Nederlandse christenen ook niet gevraagd daar afstand van te nemen. Donner sprak op het jaarcongres van de Oranje Verenigingen... over het thema Verscheidenheid in de Samenleving. Bij hetzelfde jaarcongres kondigde koning Willem-Alexander aan... dat de koninklijke familie op Koningsdag voortaan nog maar één gemeente bezoekt... Zo'n stad met een centrumfunctie kan zich dan bijvoorbeeld... met een kleurrijke parade aan het land presenteren, zei Willem-Alexander. De eerste Koningsdag Nieuwe Stijl op 27 april volgend jaar is in Dordrecht. Een voortvluchtige Franse automobilist is op de A17 bij Moerdijk... met geweld gestopt door de politie. De man had in België een stopteken van de politie daar genegeerd... en reed met hoge snelheid richting Nederland. Daarbij bereikte hij snelheden tot 200 km per uur... En ook probeerde hij meerdere politiewagens van de weg te drukken. Vanaf de grens assisteerden Nederlandse agenten hun Belgische collega's bij de achtervolging. Bij Moerdijk ramden ze de auto van de Fransman en werd hij opgepakt. In zijn auto is een sporttas met hennep gevonden. Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National wil dat Frankrijk alle luchtverbindingen verbreekt met de West-Afrikaanse landen waar ebola heerst. De politica broedt zich op Amerikaans onderzoek... waarin wordt voorspeld dat juist Frankrijk kans loopt op ebola-besmettingen... omdat er sterke banden zijn met de landen in West-Afrika. Deskundigen denken dat de kans op een Franse ebola-uitbraak meevalt. Het aantal vluchten van en naar de getroffen gebieden is al flink afgenomen... en ook is Frankrijk goed voorbereid op een besmettingsgeval. Het weer veel bewolking vanmiddag, maar soms ook wat zon. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land en het is zo'n 17 graden. Dit was het Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Watergraafsmeer en Muiden 5 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag tussen Bunnik en de Meren 8. A12 Utrecht-Den Haag beknoppen Prins Klausplein 2 kilometer. A15 Gorkum-Rotterdam voor Sliedrecht-West 4 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos 2 kilometer. De rijstrook is dicht na een ongeluk.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag. I want you to want me. Ruig begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Welkom terug, you're the en I want you to want me. En wat gaan we in het tweede uur van dit programma allemaal doen, Albert Jan? Uiteraard, luisteraars, rond de klok van half 4 de evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. En die evenementen verdienen uw aandacht. En als u wilt zeggen van, hé, hey, daar wil ik naartoe, kunt u dat gelijk even meeschrijven. Dat allemaal om half 4. Kwart over drie gaan we natuurlijk weer schakelen met Joop van Nes van ons aanwezig bij de wedstrijd SV Zandvoort tegen FC VVC1. Wat een woord! Uh, kwart over drie gaan we schakelen te kijken hoe het eind van de eerste helft uh, verloopt voor Zandvoort na de gemiste strafschop eerder in deze eerste helft. En we gaan uh, voor ons volgt uh, Willem van Densen de kwalificatie die inmiddels verreden is. Van, dan heb ik het over de Formule 1. En wel in Rusland op het gloednieuwe racecircuit van Sochi. En hij gaat ons vertellen hoe de startopstelling is voor de race van morgen. En natuurlijk tussen de muziek door nog Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk mooie muziek. Zo is het Albert-Jan en we gaan de hit van dit moment draaien. Hier is de hymn en skinny dipping. Let's go. De muziek is CFM Zandvoort zeker het beluisteren waard. Door de him en de skinny dipping. De leven ritme van Zandvoort ook op tv. CFM oh, Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Hier zie je ziet de single van The Jacksons en Can You Feel It? Dat was de single van de Jacksons en Can You Feel It voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd SV Soofort tegen VVC. Gaan we weer over naar Jopris. Ja, waar zojuist het laatste vuistje van de eerste helft heeft geklonken. Uh... Ja, hij heeft niks bijgetrokken Er is ook weinig gebeurd eigenlijk. Eén kleine gesluurbehandeling. Maar wel eh, drie gele kaarten heeft hij uit. moeten delen twee voor VVC en één voor Zandvoort. Nou, dus, de ruststand is dus 0-0. En eh, Zandvoort moet wel... Ik moet wel zeggen, de laatste vijf, zes minuten... heeft Zandvoort eh, met de rug tegen de huur aan gezeten. En dat was eh, VVC een stuk sterker dan de rest van de hele helft bij elkaar. En Zandvoort kreeg toen niet meer de gelegenheid om eh, die bal te pakken te krijgen... en dan een stille counter te plaatsen. Dat was wel jammer. Want eh, men was met, gewoon met een man of acht op de helft van zandvoort bezig. Ja, en als je dan een snelle jongen hebt, en die hebben we, dan, uh, dan in, de, in de persoon van uh, Patrick van der Hoort en Nijzerberg, ja, dan heb je een grote kans. Maar goed, zover is het niet gekomen. ruststand is dus 0-0 bij uh, SV Zandvoort tegen CVC. En over een kwartiertje gaan we weer verder met de tweede helft. Tot zo meteen, op Fres. Single van de week bij de non-stop muziek bij uiteraard CFM. Ik denk nou, geweldige plaat om ook weer eens op de zaterdagmiddag te gaan draaien. We gingen terug naar 1994 met Six Was Nine. Dat was Drop Dead Beautiful. Ja, uh, Willem van is aangeschoven, dus tijd voor Formule 1. CFM Race Radio, Pit Report. Ja toch, Willem? Goedemiddag. Ja, goedemiddag, uh, Welkom. Welkom. Ja, nee, ik verwachtte nog even wat de reis geluiden, maar die kwamen niet... Uh. Jawel, jawel. Formule 1 uh, dit weekend, uh, de Grand Prix van uh, Rusland. Uh, ja, spikspint een nieuw circuit. Ja, open uh, en voor Nederland toch wel een uh, bekende omgeving. Uh, een maandje of acht geleden uh, werden daar de successen gehaald... door de Nederlandse wintersporters uh, tijdens de Olympische Spelen. Vooral het uh, schaatsen. En op dat terrein, rondom al die gebouwen, die op metalplaatsen en zo... daar is een uh, circuit uh, aangelegd en dat ziet er heel gelijk uit. Hele mooie omgeving natuurlijk ook. Het is uh, Rusland, dan denken we aan kou. Nou, het is daar... Uh, de Russische Riviera, het is lekker, ruim 20 graden. De Zwarte Zee aan de ene kant, de berg aan de andere kant. Maar daar gaat het niet om, het gaat om de <laughs> Formule 1. Formule 1, waar de strijd gaat om de titel tussen Lewis Hamilton en Nico Rus, Rosberg. Beiden komen ze uit voor het Mercedes-team. Op dit moment staat Hamilton aan de leiding in het kampioenschap. Een voorsprong van 10 punten op Rosberg. En alle ogen zijn op die twee gericht natuurlijk... Vandaag de kwalificatie. Gisteren al vrije trainingen. Nou, het hele weekend tot nu toe is toch wel Hamilton dominant daar. Die wist uiteindelijk ook wel de Pool te veroveren... met op de tweede plaats Rosberg. derde, dat is Valtteri Bottas. Die rijdt dan met een Mercedes-motor achterin zijn Williams. En het zag er eigenlijk in de laatste ronde naar uit... dat hij de Pool zou gaan veroveren. Want in de eerste en de tweede sector had hij de allersnelste tijd. In de derde sector, ja... Maakte hij een klein foutje, wat ruim door de bocht... en ja, wist dan toch die uh, pole niet te veroveren. Oké, okay, dus het wordt een 1 2 met Mercedes morgen. Nou ja, uh, dat is afwachten. Als, uh, Bottas is uh, natuurlijk ook uh, ja, die is gelijkwaardig snel... Uh, was hij in ieder geval in die kwalificatie. We moeten gaan zien hoe dat in de race gaat verlopen... ook met de tactiek qua banden en dergelijke. Dus Bottas is wel een outsider ga ik nog even naar de vierde plaats. Daar vinden we Jensen Button terug uh, in een uh, McLaren. Vijfde, en dat vind ik toch wel opmerkelijk. Hij draait sowieso al een uh, goed seizoen. Dat is uh, Daniel ja. Fiat. Die rijdt in de Toro Rosso. Nou, uh, gaan we een jaar terug. Uh, toen reden we hier op Zandvoort tijdens het DTM weekend. Uh, wist de Formule 3 race uh, nog te winnen. Inmiddels een ster in de Formule 1 al. En omdat Vettel weggaat bij Red Bull, het grote team. Mag... Uh, Fiat uh, volgend jaar al uh, naar die uh, Red Bull overgaan. Uh, of hij de wijze aan doet, weet ik niet. Want op dit moment is hij met zijn uh, Toro Rosser ja, ook sneller op. als het Red Bulls. Okay. <laughs> <laughs> ik ik zou blijven zitten dan. <laughs> maar goed. Uh, uh, dus in ieder geval morgen. Half één is de start van de race. Nieuw circuit, Rusland. Ja. Uh, ja, we naderen het eind van het uh, seizoen. Het zal een 1-2'tje worden voor Mercedes. Ja. Want de Vettel is toch echt wel af, afgehaakt. Ja, die heeft toch geen uitzicht meer op het kampioenschap. Dat kampioenschap gaat gewoon tussen Hamilton en uh, Rosberg. Uh, dat zal morgen nog niet binnengehaald worden die titel. Titel die uh, waarschijnlijk wel binnengehaald gaat worden morgen is de uh, constructeurstitel. Uh, want dat is Mercedes die daar ruimschoots uh, bovenaan staat met twee rijders ook die leiden in het kampioenschap. Uh, ja, is dat uh, eigenlijk wel uh, gezien? Dan nog even uh, de roddels uit de wandelgangen. Uh, Nederlandse coureurs in de Formule 1. Ze hebben het over twee. Die gaat Max Verstappen. En wellicht dat Van der Garde ook zo'n rentree gaat maken. Nou ja, in ieder geval uh, Max Verstappen. Dat is zeker. Die neemt eigenlijk het plaatsje in, uh, in de auto uh, waar uh, Fiat uh, in rijdt. Uh, Max Verstappen heeft uh, vorige week in Japan de vrije training gedaan. Dit weekend kon hij niet in uh, Rusland. Omdat hij Formule 3 race in uh, Italië heeft. Er zijn nog drie uh, Grand Prix die komen: dat is Amerika, Brazilië en Abu Dhabi. En in al die uh, drie Grand Prix rijdt hij sowieso de vrijdag uh, vrije training ook. En uh, ja, dan kan hij volgend jaar, als dus het seizoen begint, uh, in Australië volle bak gaan. En Van der Garde, heb je daar nog ja, een over? Ja, Van der Garde, het blijft altijd uh, lastig natuurlijk die posities. Ja. Want dat gaat om een heleboel geld. Het is niet alleen de kwaliteit van rijders dan, maar ook geld wat mij speelt. En, als die vandaag met 10 miljoen komt... Uh, Dan van mag hij Garten... morgen rijden. Ja. Nou, dat ja. wij zover... ja. ik denk niet dat dat genoeg is. Dan is er waarschijnlijk morgen een ander die met 11 miljoen komt. Ja. Dus dat wordt ook niet zo gauw beslist. Want dat is ook een kwestie van... Uh, ja, proberen voor die teams op die manier zoveel mogelijk geld binnen te halen. Goed. Uh, Willem, bedankt. Allereerst morgen half één De start van de Formule 1 in Sochi, Rusland. En we gaan kijken uh, hoe dat uh, gaat verreden worden. Ja. Bedankt. Oké, okay, dankjewel Willem voor deze. En hier zijn de Temptations.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 Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy, want jouw de Sammy, zijn zo koud. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, er is een die van je houdt. Is even wat anders, hè? dan laat me mijn eigen gang maar gaan. Je Sammy, de single van Ramses Shafi. Het is twee minuten overal vier geworden. Tijd voor de evenementenagenda. Ik ga er even uitgebreid bij zitten. Hier is Albert Jan Vos. De evenementenagenda, wat is er allemaal te doen in en rondom Zandvoort? Nou, genoeg. Op dit moment start de, een, de voorlaatste burrelwandeling... maar die wordt morgen nog een keer herhaald. Dus u kunt morgen ook nog een burrelwandeling gaan maken. En tijdens deze wandeling door de Amsterdamse Waterleiding Duinen... neemt u de gids u mee naar de beste plekken... om burrelende en strijdende herten te zien. Een fantastisch schouwspel dat u zeker niet mag missen. Dat kan morgenmiddag om half vier. En dat is in de Amsterdamse Waterleiding Duinen... De prijs per persoon is 6,50 euro en kind tot 8 jaar 5 euro. Dat is een wandeling dus om burlende herten en reën te zien. En er is op 14 oktober is er een speciale kinderburrelwandeling. Meer informatie kunt u vinden op de website van het VVV Zandvoort. En vanaf gisteren tot en met morgen is er al race-spectakel... op het circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108... De DNRT-finales. En die uh, worden uh, in drie dagen uh, verreden. En op zondag zelfs een endurance race over acht uur. En dat is dus uh, vandaag en morgen. Meer informatie over deze races kunt u vinden op www.cpz.nl. www.cpz.nl En u hoort al van uh, Ton Ariensen. Vanmiddag vanaf vier uur is het tijd voor uh, jazz. En wel in het Juttertje, een, een gedeelte van het strandpaviljoen uh, Talassa... Vanaf 4 uur, en het is een prachtige trompetiste, Saskia Laroe. Ze wordt ook wel de Lady of Miles Davis of Europe genoemd. En ze heeft een speciale gast, Warren Bird uit Amerika, op piano en ook zang. Dat allemaal vanaf 4 uur live uh, in Talassa, het gedeelte. Het Juttertje, het café gedeelte daarvan. En na afloop kunt u natuurlijk ook een hapje eten als u dat zou willen. Dat kan allemaal dus vanmiddag vanaf 4 uur. Heerlijke jazz. Dan gaan we naar morgen. En dan moet ik even uh, snel schuiven. Want ik heb dat weer net niet klaargelegd. Goed, jazz in Zandvoort. Een, uh, een mondharmonica deze keer. En dat is niemand minder dan Hermine Durlo. En die gaat morgen vanaf half drie achter de présence geven. Tijdens jazz in Zandvoort. Meer informatie kunt u vinden op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl en u bent natuurlijk ook nog tot en met uh, eind december... en wel 21 december van harte welkom in het Zandvoortsmuseum... want daar is een onderdeel dat uh, is helemaal gewijd aan... Anne Frank in Zandvoort aan Zee. Het Zandvoortsmuseum heeft samen met de Anne Frank Stichting... een kleine fototentoonstelling gemaakt... over de vakanties die Anne en de familie Frank doorbrachten in Zandvoort. Entree is 2,25 euro en tot 18 jaar is het gratis. Het Zandvoortsmuseum, u weet het, Svaluweestraat nummertje 1. Dan gaan we naar Ayuma en dan hebben we het over strandafgang Zuiderduin 2. En dan hebben we het over 13 oktober en het begint allemaal om 7 uur en het duurt tot 11 uur. Ayu Amazing Mondays. U kunt nog uh, genieten van een heerlijke uh, Amazing Monday voordat Ayuma gaat sluiten. En dat is op 13 oktober en het motto is parels. Dat allemaal eh, strandafgang Zuiderduin 2 Ayuma. En meer informatie kunt u vinden op www.ayuma.nl. En de filmliefhebbers weten natuurlijk... aanstaande woensdag is het weer tijd voor filmclub Simon van Kolom... in het Circus Zandvoort. Dat begint allemaal woensdag om half acht. Meer informatie daarover kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl. www.circuszandvoort.nl En dan krijgen we het weekend van 18 en 19 oktober. Dan is het weer tijd voor de Formido Finale Races. En bij de Formido Finale Races schakelt Circuit Park Zandvoort... nog eenmaal door naar het hoogste niveau... met de finales van het Dutch Power Pack... En onze verslaggever Willem van Densen die zal daar ongetwijfeld voor ons aanwezig zijn en daar verslag van doen. En we zijn druk in onderhandelingen om ook die zondag live op de TV de races te kunnen gaan uitzenden. Dat allemaal. De Formule Finale Races op 18 en 19 oktober. En dan ook een aanrader is op zondag 19 oktober... zal het Zandvoorts Mannenkoor onder leiding van Wim de Vries... het concert verzorgen in een serie van Classic Concerts. Het Zandvoorts Mannenkoor. Liefhebbers, u mag het echt niet missen. Een eigen Zandvoorts Mannenkoor. En dat is de samenwerking met Music All In. En dat begint allemaal om 19 oktober om 3 uur... in de Protestantse Kerk aan de Poststraat 1. Meer informatie over dit geweldige concert kunt u vinden op www.classicconcerts.nl. www.classicconcerts.nl En u hoort het ook al zojuist in het eerste uur. Zet hem vast in uw agenda. 25 oktober is het kampioenschap Garnalen Pellen. En dat begint smiddags allemaal om 4 uur... in eh, strandtent, eh, Strandrondtent Paviljoen Talassa 18. En schrijf u in als u mee wilt doen... garnaalzandvoortapenstaatje@gmail.com. gmail.com garnaal met a-e apenstaartje gmail.com gmail.com. een evenement wat u niet mag missen het eerste lustrum inmiddels alweer vijf jaar voor de vijfde keer in successie zal het georganiseerd worden dat allemaal op 25 oktober tot zover en wil je de evenementen nog even rustig nalezen ga dan naar de website van CFM beleef het ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl en hier is Clean Bandits Volgen van Erada de nieuwe van Clean Bandit, die het extraordinary. Voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag SV Soofort tegen VVC. Schakelen we weer live over naar Joop van es Joop, nogmaals, goedemiddag. Ja, goedemiddag. uiteraard, vanaf duintenveld de Stamzorg uh, twee schoonheden van Kans heeft gehad. En alle tweede keren werden er gewoon kaart tegen de keeper aangeschoten. Of dat bewust is geweest uh, voor die keeper, dat durf ik niet te zeggen. Maar hij heeft wel twee keer die bal weten te stoppen. En dat is, is natuurlijk uh, voor hem heel erg belangrijk. Stamzorg is gewoon de weg teruggegaan. Die ze uh, in, het, in, ja, laat zeggen, de eerste 40 minuten van de eerste helft hebben gehad. Al constant op, het, uh, op de helft van uh, TVC. En dat, uh, dat is nu, we spelen nu in de 54 e minuut. Dus zeg maar nu weer negen minuten alweer het geval. Uh, bijna alleen maar op de helft van een VVC. Het spel ligt nu stil voor een blessurebehandeling. Uh, er is niet gewisseld, tenminste bij Zandvoort niet. Het uh, ja, was een leuk team, de leuke eerste helft. Alleen, ja, het was niet effectief genoeg en dat is zonde. Goed, uh, hij staat weer te spelen? Nee? Oh, hij komt zo omhoog. En dan uh, zal uh, Zandvoort waarschijnlijk de bal gaan krijgen. En ik weet niet of het via een, uh, een... oude... Oh, er was al een buitenspelgeval daar geconstateerd. Dus Zandvoort krijgt gewoon die bal. En daarna is er gefloten voor een blessurebehandeling. En de, de verzorger van het VWC ja, gaat eigenlijk een beetje haast maken. De man kan dus blijkbaar toch hardlopen. Daarnet was hij gewoon aan het chokken. Wie gaat het nemen? Even kijken. Uh, Jan Sonneveld naar... Uh... De mensen tussendoor. Ronald Kalis en Patrick Koper. Zandvoort het eigen helft. Maar ze gaat nu over, de, over naar de helft van het eerste De slechte paas daar van, van Koper. Dat is erg jammer. En daar is een, een, een, een, ja, het was een, een duwe. En Zandvoort mag die bal gaan nemen. Of is het toch een uitbogelen? Nee, een vrije schop. En dat gaat, gaat dat doen. De lucht van Zandvoort. Oh, oude is een heel slechte bal. Die is dus heel laag. Maar hij komt toch nog goed terecht bij Zandvoort. En dan gaat Kevin van de zijs, Van de zijs, Nee, jammer. Jammer, jammer. Hij kreeg een mooie bal. En uh, hij probeert er nog overheen te tikken. Maar werd weggespeeld door een verdediger van de VVC. En Zandvoort mag een uh, corner gaan nemen. Aan, voor Zandvoort gezien aan de linkerkant van het veld. En dat gaat uiteraard Nijsjenberg te doen met zijn rechterbeen. En dan gaat we uh, kijken: 1, 2, 3, 4, 5 mensen staan er op een kluitje. En die gaan uitwaaien en dan moet er een vrije man gevonden worden. Dan gaat het feintje komen, dan gaat hij die kant op en dat komt hij bij terecht bij van de zijn zo'n Peter Koper bijna. Oh, wat zonde. Schitterend mooie draai maar er stond net een verdediger achter dus hij schoot tegen de verdediger aan. Dat was een hele mooie beweging van uh, Patrick Koper. Balvlies ondertussen van Zandvoort en de keeper kan hem, uh, kan hem heel ver weg transporteren op de helft van Zandvoort nu. En dan komt er eentje dat was langs, ja maar die speelde wel te ver voor zich uit. En die gaat over de zijlijn zal me gaan gooien. Speel in de 57e minuut en de stand is 0-0 nog steeds. En zo betekenen we weer terug bij Joop van Es. de twee platen een stop op de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste Belinda Carlisle en de Circle in the Sands. Blijft het een wonderschone plaat, hè? achteraan deze van Train, Angel in Blue Jeans, hun nieuwe single. Ja, we hebben een, een kort berichtje voor je. Ik laat me verrassen door Albert-Jan waar het over gaat. Nou, het is weer zover, hè? Ver het is weer zover. Ja, de verkiezing van Onderneming van het Jaar is weer gestart. En de Onderneming van het Jaar verkiezing wordt voor de vijfde keer op rij gehouden. Ook een lustrum dus. De organisatie is een samenwerking van de gemeente Zandvoort... Beach Promotion en de Zandvoortse Courant. Tijdens de ondernemerschala op 6 november aanstaande wordt de winnaar bekendgemaakt. Dit jaar zijn de kanshebbers in drie categorieën onderverdeeld: eenmansbedrijven, midden- en kleinbedrijven en grote bedrijven. Er is de afgelopen weken volop genomineerd en uit alle inzendingen zijn per categorie drie bedrijven geselecteerd voor de eindronde. En dan hebben we het over zelfstandige personeel. Zijn dat zangeres Luna? Eh, dat is dus Maria-Jose van der Stolk. IR designs van Iris Roest en Katamaran parts van Hans Klok. In de categorie midden- en kleinbedrijf Shana's Shoe Repair and Leatherwear. En De Bode, Woonaccessoires en Ijzerhandel Zandvoort. En categorie grote ondernemingen BMW Driving Experience, Shovelbedrijf Gebroeders Paap en Grand Café Hotel XL. Vanaf, u kunt dus vanaf nu stemmen op uw favorieten. U kunt op verschillende manieren zelfs uw stem uitbrengen. A. Door te stemmen via de Zandvoort-app. B. Door een e-mail te sturen naar ovhj zandvoortse, ovhj -zandvoortse of door het stemformulier in de zandvoortse Courant in te vullen... en deze in te leveren bij de Bruna. Stemmen kan tot uiterlijk 3 november. Op donderdag 6 november wordt tijdens het ondernemerschala in de haven van Zandvoort... bekendgemaakt wie de winnaars per categorie zijn geworden. En wie één jaar lang de eretitel onderneming van het jaar 2014 mag voeren. Dus ik zou zeggen, ver, laat uw stem niet verloren gaan. En zo is dat. Stem op het verkiezing van de onderneming van het jaar 2014. En zo meteen betekent weer, naar nee, jouw fris maar eerst Casey en de Sunshine Band hier. Dus give it up. En dat was Casey en de Zoals Jij Bent en Kiffer uh, We gaan weer uh, zo vlak voor 4 uur nog één keer terug naar jouw fles voor het volg van de wedstrijd van vandaag. Ja! Waar Zandvoort ondertussen op een 0-1 achterstand is gekomen. Nee, hè? Het is totaal de wereld op zijn kop. Zandvoort is vele malen beter. Maar er was een moment Een corner. Er komt, de bal komt in de melee terecht. En uh, ja, een van de uh, VVC zet zijn voeten tegenaan. En die bal gaat gewoon achter uh, Jorrit Schmid. En de Zandvoort staat op een 0-1 achter. En daar is het eigenlijk een beetje slordig geworden. Uh, ook een beetje grimmig geworden. De grensrechter, die uh, was gewoon vals van het slag. Iedereen houdt hem uit. Maar de, de scheidsrechter had het gelukkig gezien. En toen Zandvoort alsnog een, een corner. En hij, nou, dat was, was zo duidelijk. Het gebeurde twee meter bij mij vandaan. Maar dat, dat zijn trucen die moet je gewoon niet uithalen, denk ik. Wees eerlijk. Gewoon sportief. En ja, dat, uh, dat vond ik dus een beetje minder voor de, uh, op dit moment. Ja, natuurlijk is het uh, voor alle tweede partijen belangrijk om op een voorsprong te komen. Ik heb het in het begin van de reportages heb ik het uitgelegd wat er aan de hand was. Zandvoort moet winnen. En uh, als Zandvoort uh, wint, dan komen ze weer gelijk met VPC. Maar zover is het nog lang niet. Want we moeten nog uh, een minuut of twintig spelen. En uh, ja, voorlopig staan we dus uh, 0-1 achter. En als het nog gaat zoals bij, uh, bij Nederland voor, uh, gisteravond, dan uh, moeten we zo meteen op 1-1 komen. En dan vlak voor tijd nog op 2-1 en op 3-1. Maar ja, <laughs> het is geen Nederland, hè? Jezus, nee, hè? <laughs> laten we eerlijk zijn. 30 <laughs> aan de winkel, dus. Ja, de, ja, de spanning is gewoon goed. Uh, Sanford moet keihard gaan werken. En um, ja, laten we maar uh, terug gaan naar de studio, want er wordt gewisseld. Dat dus heb je tijd nodig. Kevin van der Zijs gaat eraf. En uh, Maurice Bollen komt. In, in de spits. Dus 0-0, of 0-0 moet ik zeggen, met nog een minuut of 20 te gaan.